Thank <laughs> you. O, hoe laat is het? Mm -hmm. Hoe laat het is? Oh, wacht. wacht. dan wil je verslapen? Wie verdraait de wekker? Altijd is er wat mee. Dat dus deze week nog de derde keer. O, waar, waar zijn we sloffen alweer? Onder de stoel. Onder de, ja, ja, ja, onder de stoel. Mijn kamerjas, waar, waar, waar, waar is mijn kamer? Op de stoel. Op de stoel. Juist. Ja, weet je, weet je wat we moest je doen Zin? Wat? Ons laten opbellen door de telefoon morgens. Ja, schat. Ja. Dat zullen we doen. Waar heb je mijn scheermesjes dan nou weer gelaten? In de badkamer. En dat dat gramier hadden we met die vorige wekker ook al. Elke ochtend hetzelfde liedje kapot. Ja, liefje. Elke ochtend. Roddy! Ja? Vooruit of dan, we hebben ons verslapen. haar. Ja? Kom eruit, we zijn al laat genoeg. Nee, G, nee. Nee, als ik weer eens lekker koop, dan moet dat zo'n zo ouderwetse zijn, weet je wel, met een grote bel erbovenop. Dit was dan een natuurgetrouwe weergave van hoe wij in de prille ochtend uit de bedden verreizen. Nu zijn er twee manieren om een gezin uit bed te krijgen. Om de kinderen naar school te werken en uzelf in de dagelijkse sleur te werpen. Een juiste manier en een onjuiste. Ach ja, wij hebben naar alle waarschijnlijkheid al vijftien jaar de onjuiste manier toegepast. We zijn we sloffen. We hebben ons alweer verslapen. Die dat wekker. Ja, zo is het wel voldoende, lieve Jing. We mm -hmm. hebben geen pottekijkers nodig. Mm. Nee, meneer kwalijk, jij bent per slotverrekening ook niet bepaald als donderdag als je opstaat. Mm. Lieve vrienden, verleen maar uw gehoor. Het opstaan in de vroege ochtend, dat is doodenevoudig een kwestie van gewoonte. Mm -hmm. Een gewoonte moet worden aangekweekt. Gecultiveerd, vrienden. Dus waarom niet tot de kweek van een goede gewoonte overgaan? Nu, hè? Uw vrouw dient morgens wel het eerst op te staan. Ja, en elke keer dat ze dat doet, legt ze steeds opnieuw een betere grondslag voor een voor u succesvolle, maar zeer vermoeiende dag. En dit is gewoon de roep der natuur. Ik ben ervan overtuigd hè, dat de vrouwen bij een indianenstam het eerst opstaan en pas lang daarna de stoere krijgers. En ook ben ik er zeker van dat een, een haren het eerst ontwaakt en opstaat en lang daarna deedele Arabische prins. En nog meer ben ik ervan verdrongen dat uw levensgezellin haar maal in het opstaan dient vrucht te gaan. En elke keer dat men probeert u een andere mening op te dringen, dan hebben gezegde lieden zelfzuchtige bijbedoelingen. Het is vreemd, ja het is vreemd, maar de mensen hm, die het met de rites van ontwaken en opstaan nooit eens zijn, zijn wonderlijk genoeg altijd vrouwen. Hé, hey, dat is eigenaardig. Dan ben ik wel heel benieuwd waarom dat zo is. Ach... Misschien heeft het wel iets met de temperatuur te maken. Of misschien ook komen ze wel een beetje slaaptekort. Dames, laten we eens heel eerlijk zijn. Als een vrouw bezwaren maakt tegen deze gewoonte, deze opvatting... dan zou dat helemaal niet zo verwonderlijk zijn... als u een aanmerking neemt dat zij meestal het laatst naar bed gaat. Om twee uur opstaat, omdat de baby krijgt. Om drie uur kreunend vereist, omdat kind nummer twee een nachtmerrie heeft. Om vier uur een shock krijgt, omdat de telefoon gaat... En de andere kant van de draad mededeelt nee, dat die verkeerd verbonden is. En tegen zessen in alle staten verkeerd, omdat kind nummer drie vergaat van de Ja, Jazeker, dames. Dat zou er allemaal mee te maken kunnen hebben. Ben je uitgevaard, Mooi. Dat zou kunnen, lieve luisteraar, maar ik zou er helemaal niet heet of koud onder worden. Uh, waarschijnlijk zou uw leven gelijk het red houden met het onzin. En wij, wij kunnen wij eenmaal aan deze nachtelijke toestanden niks veranderen. Keulen werd ook niet in één dag op poten gezet. Dus wij dienen met dit huishoudelijk systeem door te gaan, of we het leuk vinden of niet. Weet u, de hele ellende met het opstandsmorgen, dat is te wijten aan die dwaze <totstukken> denkbeelden. waarmee jonge paren dit probleem benaderen. Oh, ik heb het ook gedaan, dan kom ik rond vooruit, jazeker. Maar laat mij daarom eens even uit de doeken doen. hoe ik mij de gang van zaken in huis voorstelde. toen we getrouwd waren. Meneer Wilkinson? Meneer? echtgenoot. Tijd om op te staan, meneer. Het is tijd om op te staan. <tie> Hoe lang is het? Half acht, liefste. En hier is je thee. <tie> hey. Hé, hey, ben je niet naar bed geweest? Ja, zeker. Waarom vraag je dat? Oh, ik weet niet. Ik weet niet. Ik dacht alleen maar, ik bedoel, omdat uh, mm -hmm. dat, dat ding wat je daar aan hebt, die, die jurk. Vind je mooi? Ja. Ja, is niet kwaad. Ze voetvrij avondjurk, hè? Vind je de kleur niet prachtig? Champagnegeel. Oh, champ. Zo so zo. -so. Ja. Is het niet kwaad. Draai is om, draai om. Mhm. Mm mhm. Mm als een mouwen met mink afgezet. Oh nou, dan tik je ongewoon, hè? Ik had het om vijf uur al aan. Ik dacht wel dat je het leuk zou vinden. Wat zeg je van die parels? Bevallen ze je? Hm. Ah, dat is niet slecht, nee. Zeg, je kunt die... Uh, die kraag eraf halen, hè? Zal ik? Ja, dat is ook maar zeg, je hoeft ook niet in volle naad hier binnen te komen alleen om een thee te brengen. Ja, dan die hoed. Die hoed zegt, dat helemaal laar, die koek. Nou, dan word je bedankt. Nog wat toast? Ja, ga. Wat ja. ja. Hm. Steek het idee is dit, zeg. Heb je die, um, die marmelade zelf gemaakt? Ja, ik had dat twaalf uur vannacht even een vrij ogenblikje. Dan ben ik maar gelijk begonnen. Smaakt het? Ja, wel ja, rempel. Smaakt. Kan hm. ik. Nu gaan? Ja. Als ik wat nodig heb, dan bel ik je wel. Goed, doe dat maar. Nou, die, die toosten, uh... Een beetje de donkere kant. O oh, ja. De krant. De, de, de krant heeft ze vergeten. Echt, die vrouwen. G! Bruntje? Ja, waar is mijn krant? Zo. Is alles zo in orde? Je mag me nog wat thee inschenken. Hé, hey, hé. Hey. Je hebt ze verkleed, zie ik. Ja, ik dacht wel dat je van een veranderingetje hield. Dit is een azuurblauwe cocktail, Japon. Oh, met een bovenlijfje van witte chiffon. Mm -hmm. Zo, zo. Is niet kwaad, nee. Ik vind dit wel, wel iets beter slacht van de vorige, hè. Ah, die hoed, die hoed is ook stukken en stukken beter, die hoed. Ja, zilverkleurig. Heel mooi, heel chic, ja, ja, ja. maar dat komt door die aigret. Mm. Nou, dat was het dan, hè. <tie> Wat ben je tegen? Ik zal ze halen, liefste. U begrijpt wel, dames, dat ook ik bepaalde voorstellingen had... van het ontwaken en opstaan wanneer we getrouwd zouden zijn. Ja, maar ik had me nooit met de hoop gevleid dat... Enfin, luistert u maar hoe ik me had voorgesteld dat het zou zijn. Een beetje in damesbladenachtige stijl. Liefste... Liefling, beminde, word wakker. Mm. Wakker worden, het is ochtend. Mm. Nou hoor. Zal ik de gordijnen openen? Uh, het is toch weer. Oh, het is een prachtige dag. De zon schijnt, de lucht is blauw en de vogels kwinkeleren. Mm. Doe het dan maar open. Ik heb je ontbijt al meegebracht. Op het blad met de allegorische voorstellingen. Oh, wat is dat? Dit zijn gegrilde niertjes in een romige saus. En dit een eitje met een liedertje spek. Heb je daar de toast? Ja, en de koffie. Oh, heerlijk. Zet maar hier neer. De krant. De krant, de krant had ik al bij me. Oh, heerlijk. Hoe gaat het met onze kleine? Uitstekend. We zijn in de kinderkamer. Ze gaan direct naar school. Oh, je hebt je marineblauwe blazer en je witte flanellen pantalon aan, zie ik. Ach ja, ach ja. Ik dacht zo dat nonchalant gedragen sportsleding je op deze morgen wel zou bevallen. mm -hmm. en, en daarbij draag je dan het sportshirt met de open hals en de zijde schaal. Beeldschot. Laatste Italiaanse creatie. Ja, ja. En de pijp. mm -hmm. Bevalt die pijpje? mm -hmm. Oh, maar liefste. Je verkleed je toch nog wel, niet? Nou, natuurlijk. Ik ga me direct voor kantoor omkleden. Is er nog post? Post, ja. Dat ligt hier op het blaadje. Mag ik het je voorlezen, liever? Graag. Zo. Dat is hier? Dit is. Deze komt van de couturier. Oh, nee. Ja. Nee. Het gaat over die drie creaties die je hebt gekocht. Dat is in totaal. 1240 rollen. Schenk me wat koffie, en je? Natuurlijk. Is er uh, nog iets anders? Uh, iets anders. Uh, Alsjeblieft. Dank. Iets anders, ja. Ik geloof je de melkrekening, de melkrekening, ja. Maar ik zal je niet met details vermoeien. Nee, nee. schat, liever niet. Nee, het is wel een waslijst, dat wel. Zo op het oh. oog, zitten kijken, is het een opgave van verstrekte melk over het afgelopen 1, nee, 2, maanden. Zo? Ja. Oh, oh, oh, wat hebben we hier? Nou, hmm. ah, ah, ah. <laughs> dat is wel een zeer komisch geschriftje. <laughs> Dat is een dagvaarding. Een, een dagvaarding? Ja. Waarvoor? Oh, over dat kleine ongelukje een maand geleden met de wagen. Weet je wel, toen je, toen je tegen die lokalen opbotste in de Akelstraat. Oh ja. En toen de motorkap in elkaar werd gedrukt. Ja. Oh, ik weet het weer. wat ja. voor velen nou toch? Oh, maar jij knapt dat zaakje wel voor me op, niet waar? Nou, dat spreekt toch vanzelf, lieve schat. Hm? Eh, kan ik nog iets voor je doen? Ja, je kan een geparfumeerde bad laten vollopen. Het bad, natuurlijk. Eén ding weerhoudt onze Frans morgens als hoenen op te staan. De slaap namelijk. Maar dan springt één van ons uit de veren en dan... Nou ja, dan ben je er door, nietwaar. En dan drinken we maar gelijk tot het onderwerp wekkers. Wij onderscheiden twee soorten. Er zijn twee soorten in de handel. Zij die aflopen en die het niet doen. Wij hadden beide soorten. Tot nu toe hadden we vier uur werkjes in de slaapkamer twee daarvan wijzen prachtig de tijd aan, dat wel. Nummer drie wordt hysterisch en rolt van de tafel als dat zijn tijd wordt om te ringelen. En wat nog de laatste betreft, ach, mm, ja, die zat er eigenlijk meer als versiering bij. In, um, ik geloof dat het was in 1954, ja, toen heeft hij voor het laatst geluid gegeven. En dat was een ook gelijk zijn laatste snik. Enfin, op een goede ochtend hij al deze klok ons in de steek. En Brond versliep op ons. Toen besloot ik er voor eens en voor altijd een eind aan te maken. Wat ga je met die staande klok doen, pap? Wat ik naar, naar, naar boven zie te krijgen, hè? Ah, naar ja. boven, pap? Ja. Je wilt dan niet in alle oh. ernst die klok naar boven sjouwen? Huh? Meneer Snodblaas, zegt u hem nou is dat... Hij is vast besloten, mevrouw Wilkinson. Hij is er niet van af te brengen. Ja, ja. serieus, dat ben ik ook niet. Pracht. Stot, waar, ja. jongen? spier, kom, kom. Ja. Oh, alsjeblieft. Ja. Uit de weg, wegwezen. Zo, zo. Zo, nou maar kantelen alsnog, Ja, zo ja. Oh, oh, oh, oh. ja, ja, zo gaat hij goed, zo gaat hij goed, zo gaat hij goed, zo. Eén, twee. Hup. Zit, wat zet je meneer Pops, ja. in die menkamer. Stil, Laat nou wat de geit. rustig ja. gang, rustig gang. Jij moet wat hoger klok, ja. ja, ik, ja, nog. ik kan kom maar maar ja, ja, achter ja. achteruit. Zo, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. nou, daar staan wat hè. Nou, ik wil me niet met jouw zaken bemoeien, beste kerel. Maar weet je nou zeker dat je die klok hier wil hebben, in je slaapkamer? Heel zeker, heel zeker. oh he, uh... staat dat prima, hè, he. in het hoekje, naast ah. de kleerkast. Zeg, pap, Ja, dan ja. heb je de koekoeksklok van een Jimmy hier Oh, je bent nou, waar een boek bent. hangt hier ook al. Een koekoeksklok? Dat klopt. vlak boven je bed? Wat in de bed, zo. Ja. Een koekoeksklok. Ja, en die koekoek zegt het hardste koekoek van alle koekkoekslokken die je ooit hebt gehoord. Nou, ik moet zeggen dat jij niet op een klokje kijkt hier in de slaapkamer. Eén. Oh, maar die doet het niet meer, meneer. Twee. Minklok, die doet het af en toe. Twee. Oh, Ook dat is de wekker met een brandweerschel. Vier. Dat is dezelfde, maar dan met twee schellen. Hè? Uh, die staande uh, ja. klok maakt een vreselijke herrie, hè. En, en daarmee heeft mama het hamertje weggehaald. Want, ze wordt er doof van als die slaat. Oh ja. ja. Oh, nou, maar dat is al papi vanavond dat hamertje dat er gewoon in zit. Nou ja, je bent oud en wijs genoeg om te weten wat je doet, oude jongen. Gelukt mee. Dit is bespottelijk. Weet je dat? Met al die herring doen we nooit een oog dicht. Zeg, weet je wel dat hier zes klokken staan? Plus onze polshorloges. Plus het gebons van mijn hart. Och, druk, negen tikkers. Waanzinnig. Och, ik voel me precies de vrouw van de conciërge van een huurwerkmuseum. Toen ja, toen luister nou toch eens. Je kunt jezelf bijna niet horen denken. Nee. Waarom zullen we denken, schat? Het is hier een slaapkamer, geen studeerkamer? We zijn zelfs niet eens in staat om in slaap te vallen. Daar kan je van verzekerd zijn. Maar we zullen wel morgenochtend gewekt worden en dat is het meest belangrijke. Maar waarom nou zes klokken? Omdat, lieve schat, je zelfs in deze dagen van atoomenergie, van ruimtevaart en elektronische breinen... nog geen uurwerk kent dat op een door ons gewenst ogenblik dag in dag uit... begint te luiden, te slaan, te rinkelen, te ratelen of te reutelen en, en... en belangrijk, ding waarop men kan vertrouwen zodat mensen als wij rustig kunnen gaan slapen met de zekerheid dat we op tijd wakker zullen worden. Maar, uh, en nou nogmaals, waarom dan zes? Waarom dan zes? Heb jij nog nooit gehoord van het gemiddelde? Hm? Eén van die klokken, misschien twee, die zullen op tijd losbranden. Juist, yes, losbranden. Ja. Dat is het goede woord. Oh ja, vooruit, laten we in bed gaan. Ja. Een doodmoe. Ja, goed. is nou, snik, snik, ze weten het. Wekker, ik zal hem afzetten. Oh, hoe laat is het? Eh, hoe laat is het? Dus het? is kwart over één. Maar hoe ter ja, wereld... Dat bedoelde ik nou, lieverd. Je kunt nooit op die verwenste wekker rekenen. Je zet hem op zeven uur en loopt hem kwart over één af. Nou oh, ja, laten we maar weer gaan slapen. Dat zal die, die andere wekker zijn. Ik zal hem afzetten. Hoe laat is het? Het is tien voor half drie. Tien voor half drie. Ja, zie, zie je nou wat ik bedoel. doen? Oh, alsjeblieft. Rustig. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat? Oh. Huh? Pappie, wat is dat? Wat is dat? Wat is dat? ga naar bed, Hartje. Het is ja. Papi maar met zijn klok. Ja, dat was, was een staande klok. Ja. Dat weet ik. weet ook dat het vier uur is. Wat is het dan met die klok aan de hand, vrouw? Allemaal alsjeblieft. alsjeblieft. blij. Hallo is in uh, aan oh, oh, ze lopen oh, allemaal op tijd dat het is precies zeven uur. Uh, ik kan me niet schelen. Hoe was het mijn verjaardag? Appie, is ik Wacht, ik zal ze allemaal blokkeren Als jij die doet, dan gooi ik ze eraan uit. Dat is een opluchting die staande klok in de hal te horen slaan. Ja. In elk geval heeft hij ons vanochtend wakker gemaakt toen hij naar boven stond. Oh, ben ik ben nog ziek van dat geluid. Voor de rest van de dag ben ik stopdoof. Oh, dat was ook maar een um, ideetje. Ja, een mooi ideetje. Een ideetje zonder positief resultaat. Oh, nou ben benieuwd wie dat kan zijn. Ik ga wel even kijken. Goed, kind. Zo, so, meneer Snodbaas. Eh, ik heb iets dat uw man zou interesseren, mevrouw Wildersen. Hier is meneer Snoodkwaas, liefje. Ah, Snoodkwaas, oude jongen. Doe de deur achter je dicht, zeg. Ga zitten. Vallen ergens neer. Nee, nee, ik heb geen tijd. Zeg. Oh, nou. Nee. Wat, eh, wat had je me laten zien? Nou, nou was... ik heb ergens een tijdschrift gevonden. Hè. Hier. Ik dacht zo dat een van die artikelen jou wel zou interesseren. Ah, wat is dat voor een tijdschrift? Ja, knutselaar thuis. Krijgt dat hm? blad zo af en toe en daarom. Nee. Ja, hoor nou eens even, Gene, wat hij Nee. Ik, ik zal nooit die keer vergeten dat je ook zo nodig eens een dergelijk blad moest lezen. Want dat was. Een, hoe maak ik zelf een automatisch verplaatsbare ah, gastvrouw op wieletjes? Ah, ja. dat was alleen maar een geval van proberen en vergissen. Ach, mooi, of was nou? Het. De brandweer is twee uur lang bezig geweest om de zaak te nou, blussen. Ja, en je hebt ook nog eens een schommelstoel gemaakt. Ach, die arme Tante Neesie. heeft dan aan vier dagen in bed gelegen met wendige kneuzingen. Nou, en. Oh, alsjeblieft, meneer Snodgrass. Ja, ik moet toegeven, mevrouw Wilkertsen... dat sommige van die doe het zelf experimenten heel nare gevolgen kunnen hebben. Nou, maar, zoals bijvoorbeeld op fontein in de achtertuin. Dat was een fout in de berekening meer niet. Nou, ja, het gevolg dat we een volle week door dan onze knieën in het water hebben moeten staan. Ja, ja, je moet toegeven, oude jongen... dat de voorschriften niet adviseerden om tot de hoofdleiding door te graven. Oh, ja. hè? <laughs> Laat me dat artikeltje eens even lezen. Is nog ik smeek je niet. Ik kijk toch alleen maar. Goed, ah, ja, ja, goed, maar goed hoor... Je, je moet op bladzijde 41 op zijn. Ja, 41. Ja. Aha. Ja, daar heb ik het ja. al. Daar, ja. daar heb ik het al. Oh, kijk, kijk. Mm -hmm. mm, dat is wel interessant, mag ik zeggen. Zie je nog wel? Ja. En ik heb het nog zo gezegd. Nou, nou, nou, nou. Nee, maar... Dat je zoiets thuis kunt maken, dat heb ik nooit geweten. Oh, lieve help. Daar gaan we weer. Kijk, kijk. kijk. Nee, dat... Oh. Heel goed, heel handig. Oh, ja, zeker Er is geen klap aan. We zijn er weer. Ah, ja, Maak maar niet ongerust, mevrouw Wilkerson. Ik geloof ik zeker dat het veel, nou, veel te moeilijk, het moeilijk voor ons is. Enorm grandioos, zegt dit. Oh, dit is het ei van Columbus, wist je dat? <laughs> Zeer Snodgrass, beste vent. Je bent een genie, weet je dat? Mm. Mm. Kun je mij dat tijdschrift, de tosje lenen? Ja, kijk eens mm. als je denkt dat het verstandig is. Nee, nee. Neem niet alsjeblieft weer mee. Doe niet zo belachelijk, Jean. Mm -hmm. Laat dat maar hier hoor, Snotras. Nou ja, goed, goed, maar ik wil dat natuurlijk niet de reden Wat ga je maken, Bob? Oeh, Waar, oh. ehm. Uh, waar lijkt dat hem op, zo'n? Mm. Die spaar me. Nee, geen televisietoestel zeg. Nee. Nou ga je nog maar eens. Nou, uh, misschien is het wel. Oh, ik weet het pap. Uh, het wordt iets voor de trein. En we uh, kijken dan op mijn verjaardag. Dat was dat hm? maar waar. Dan zou ik wel iets gelukkiger voelen. Nee, nee, nee, nee. Het is niet voor je trein. Nee. Zo, oh. so, jongens, alsjeblieft. Kijk eens even. Klaar is Kees. Je hebt er dit keer wel lang over gedaan, pap. Je bent er verleden week al mee begonnen. Wie kan dat nou weer zijn? Oh, wacht eens even, dat zal snowcrawls zijn. Oh. Ja, ja, ik heb hem gevraagd of hij even langs wilde komen voor de, voor de onthulling. Ja, want hij is degene die hiermee is begonnen. Maar wat is het dan, pap? Ik zeg het nou. Kom eens bij jou, vader. Ja? Dit zoon, dat is een, een heel bijzonder soort elektrische wekker. Oh. En die wekker rinkelt als het tijd is om op te staan. Hm? Dan zorgt hij ervoor dat er theewater aan de kook wordt gebracht... Het water in de theepot komt. De knoppen van de broodrooster worden omgedraaid. Ja, en dat de doosjes eruit komen als oh. ze klaar zijn. Nou, hoe vind je dat nou wel? Oh, je He? is geweldig, pap. Dus hij, hij, hij zet de thee in en doet al die andere dingen? Precies, jongen. Oh. En hier, Bernard, de snodras. Ah, die snodras. Net op tijd, so, hè? So, so. Jij hebt het voor elkaar, zie ik. Ja, ik heb het voor elkaar, hoor. En maak thee klaar. Ja, ja, dat weet ik. Ik zie de hele buks, hè. ligt er alleen maar aan dat je onder de hele buks verstaat. Zo, jongens, zijn we allemaal klaar voor de proefvaart? Ja. Ja, ja. Mooi. Dat is even kijken. is dus even kijken. Water zit er in de ketel. Uh, uh, ja. ja, dat is al tamelijk aan de warme kant. Dus er zal het wel gauw aan de kool komen. Uh, wat je? Voor... Oh, een brood, jongens. Brood, brood. Waar is het brood? Hier. Uh, ja, mooi zo. Dank uh, Zo, nu zetten we het erin. Zo, en nu, het voornaamste, hè. Ja. De alarmschal zetten we op. Dat is even kijken wat er zeggen. Uh, Zitten we hier op die. Zo, ja, nou. Gaat er maar, jongens. Ik ben benieuwd, hoor. Ja, ja. ja wat gaat er nou, eerst gebeuren, nou eh, het eerst gebeuren, eh, pa? Nou, het eerst begint het water te koken, snap je? Oh, nee, maar zeg, kijk nou eens. Het kookt al, zie je wel? Ja, maar ratjes. Oh, oh, zeg, jongens. Nou, nou, nou moet de alarmschel gaan werken. Ja, ah, ah, ja. Ah, en wat doet nou de broodrooster? En. Auw, auw, au, au, dus oh, het is heet. Kijk oh. eens even. Kijk oh. eens even. Daar gaat het water in de theepot. Oh, oh, het werkt ook nog? En de toast is al bijna goed, pap. Juist, alles klopt. Nou stop de alarmschaal. En ja. wat hebben we daar? De, de toast. toast. Oh, oh geef ons Alsjeblieft, Alsjeblieft, wacht even. Ouch, ouch. Kom. Kom. Nou, jongens, ooit oh hier? Heerlijk, zeg. Lekker knappend, toch? Nou, nou, werkt het mm -hmm. of werkt het niet? Hm? Mm. Ah. Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar het werkt inderdaad. jongen, jongen, dat is nou de eerste keer dat je succes hebt met je doe het zelf manier. <laughs> je bent een doodere, papie. Nou, vrouwtje, het is enig werk. Enig werk. Dat ziet u nou maar weer. Zo, Dat is dan ook weer voor elkaar, hè? Huh? We kunnen dan rustig, zonder zorgen, naar bed gaan en gaan slapen. En morgenochtend worden we heerlijk op tijd wakker gemaakt... en de rest is ook geregeld. Thee, toast, elektrisch kacheltje is aan. Wat zeg je nou? Huh? Elektrisch kacheltje? Oh ja, dat, dat wist jij nog niet, Tim. Maar ik heb een uh, verbinding gemaakt naar het elektrische kacheltje. Nee, zeg. Ja. Je wil me toch niet wijsmaken dat je dat gedaan hebt? Ja, kijk eens. Je zien. Kijk, toen, toen Snotklaas weg was, hè, toen heb ik nog eens even zitten denken en ik dacht bij hmm. mezelf... Ik, nee, ik vond geen enkele reden om de zaak niet te ver op maken. Oh. Dus in een paar draadjes min of meer aan te brengen, zag ik geen enkele moeilijkheid. Dat heb ik dus gedaan. Hè. Ik heb een, een verbinding gemaakt naar het kacheltje en ook nog geen op de radio. Oh. Ja. Nou maak ik me werkelijk weer bezorgd. Nou, dat moet je niet zo dwaas doen, Jean. Hè. Je hebt toch vanavond met eigen ogen gezien en je hebt geproefd zelfs dat het werkt. Ja, ja, dat heb ik. Maar, maar niet de radio. Ja, maar, liefje, luister eens. Dat was nou juist de meest gemakkelijke verbinding. Werkelijk, het was zo eenvoudig. Het de eenvoudigste verbinding die je maar kunt indenken. Oh, nou, van, Laten we het dan maar weer proberen. Wat <slieft> ja. oh, is Wat is Wat is het? Wat is Wat is het? Wat is er Wat is Wat oh, oh, open! <laughs> jullie allemaal in hè? Ja, dankjewel, Stokwaas. Ze hebben het al gedoofd. Zeg, waar maar is de machinery gebleven? De brandweer heeft het meegenomen. Ze, ze vonden het een bedreiging voor de dieren. Rebecca. Oh, mm. Rebecca. Mm. It is the Rebecca. Mm. Rebecca. Mm. Weer verslapen. Weer verslapen, die verdraaide wekker. Altijd wist er wat mee. Dat is deze week nog al de derde keer. Miss mis, mis, Loppen. Onder de stoel. Oh ja, ja, onder de stoel. Mijn kamerjas, mijn kamerjas. Op de stoel. Op de stoel, oh ja. Zo, weet je, Jean, wat wij eigenlijk, <coughs> wat wij eigenlijk moesten doen? Hm? Ons laten opbellen door de telefoondienst morgens. Ja, ja, ja. schat, zullen we doen? Ja. Nou, Waar heb je dan nou mijn scheermetjes weer gelaten? In de badkamer. Dat gemier hadden we met die vorige wekker ook al. Elke ochtend hetzelfde liedje. Kapot. Ja, liefje. Elke ochtend. Roddy! Ja? Vooruit opstaan. We hebben ons verslapen. Sheila. Ja? Kom eruit. We zijn er laat genoeg. Ach. Nee, Jean. Nee. Als ik weer een lekker koop, dan moet het zo'n... zo'n allerwetse zijn, hè? Weet je wel? Gewoon een grote bel bovenop. De morgenstond heeft goud in de mond. Dit was weer een aflevering van ons seriehoorspel De Wilkinsons. Rolverdeling: Roderick Wilkinson, Jan Borkus, Jean, zijn vrouw, Wiesje Bouwmeester. Roddy, Nina Bergsma. Sheila Annemarie Dupont van Ees en meneer Snodgras van Somers. Regie Johan Bodegraven.